Het is 1 uur, Jeroen gemaakt met het NOS-journaal. De inzamelingsactie Samen tegen Kinderkanker... heeft tot nu toe ruim 3,5 miljoen euro opgebracht. Het geld is bestemd voor de bouw van het grootste... kinder ziekenhuis van Europa... het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. In totaal werden er meer dan 700.000 symbolische stenen... van 5 euro per stuk verkocht. Het hoogtepunt was de uitzending afgelopen avond op Nederland 1. De actie loopt op internet nog even door, dus het bedrag kan nog oplopen.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 Goed om te weten dat u nog steeds bij ons bent in ons Huis van de Maan... waarin we vannacht inhaken op de hernieuwde populariteit van de folkmuziek. En dat omdat de Britse band Manford Sons... komende zaterdag in een uitverkochte Ziggo Dome speelt in Amsterdam. Ja, een groep met wortels in de folkmuziek en een razend populaire groep ook... want binnen vier jaar verkochten ze zo'n vijf miljoen cd's. Bij mij te gast is nog steeds popjournalist Gijsbert Kamer. <coughs> hij interviewde twee leden van de band. En daarnaast treedt ook Ad van Meurs op, ook bekend als The Watchman. En sinds jaar en dag is hij waandeldrager van de Nederlandse folk en blues. En ook u, u komt uh, aan het woord, want wat is nou uw favoriete folkband of folkartiest? Zijn er folknummers die u iets bijzonders te zeggen hebben? Of zijn ook concerten waar u met plezier aan terugdenkt? Of heeft u gewoon heel veel uh, zin in dat concert van de Manfreden Sands? Dan mag u bellen 0800-1121. 1121 mailen kan er kazaluna uit cv.nl en twitter ik kan er weer met hashtag kazaluna Luna Gijsbert, er komen heel veel suggesties binnen uh, via twitter hier een tweet van el van de ham die vraagt zich af of de koers ook onder dit jaar ja zeker ja dat is een eerste uh, eerst dames uh, drie of viertal zusjes en één broer, geloof ik. Ja, ja. Ik heb ze in de tijd ook nog wel gesproken. Ja, die waren in de jaren negentig ook ineens heel populair. Het is dus wat serener, het is dus, dus hele uh, ja, mooie. Zoals je ook Enya had en Klennert, de Ierse, echt die typische Ierse uh, folk. Uh, maar ook dansen. heel melodieus, zeg je in een keer. Ja, ja, ze, ja. Ze, hadden, ze waren hier nooit zo heel populair, kan ik me herinneren. Maar uh, ook, ook in Amerika, en Engeland. Maar Amerika heeft natuurlijk een grote Ierse. Uh, gemeenschap ook uh, die dit soort muziek ja. meteen uh, omarmen en ook naar buiten brengen. Dat is, uh, yeah. Dus de koersen uh, die horen bij. Ja. Een tweet van Peter Paul K. Um, mm. ik, ik, ik weet niet of, of jij die band kent. Die zeggen draaien de. Uh, die zegt draaist de Decemberists. Ja, <laughs> ja, die hebben ook zeker. Wie zijn dat? Elementen. De Decemberists. Dat is een uh, Amerikaanse, wat was Een nou, Amerikaanse, Canadezen. Uh, uh, pop-rockband, die uh, ook, ook zeker uh, mooie Kwa ook qua thematiek veel, uh, folk, veel terugverwijst naar mu muziek uit, uit de vorige eeuw. en uh, Of zelfs nog de 19e eeuw uh, thematiek. En um, hij, die zanger heeft ook wel een soort van... Een folkachtige stem. ja, Het heeft wel zeker, zeker folk-elementen, ja. ja. Oké, okay, ja, en ja. Peter Paul K. heeft überhaupt zin in folkmuziek... want een tijdje later twittert hij... Fungus, heerlijk. Kijk. Ad van Meurs, voor <laughs> jou een inspirerende band, Fungus? Uh, Fungus was de tijdgenoot in de jaren 70 ja. van een band waar ik in speelde. Die heette De Derde. Hun waren het grote voorbeeld en wij waren de volgers. Fungus van Kaperenvaren, Varen. We kaperen met Fred Pieke. Al ja, toer. Ja. Ja. Kunnen we een heel klein ja. stukje van Kaperenvaren Varen laten horen? Dat is een grote hit in Nederland. hè? Applaus. Applaus. De Dat herinnert u zich vast nog. Fungus kapere, varen. voor jou dus inderdaad een inspiratiebron. Ja, wij, waren, wij, nou, wij vonden ons al collega's, eerlijk gezegd. Als ik een beetje van de toren mag blazen. Maar, um, nou, dat is wel een grappige anekdote uit die tijd. Uh, wij we, we gingen een echte plaat maken. Toen waren ik op tv al en zo. Ja. Maar um, toen de plaat uitkwam, gingen we uit elkaar. En de reden daarvoor was... Niet verstandig, hè? Onze zangeres ging met huifkar en pony het echte leven leiden in Noord-Frankrijk. Als oh, troubadour... Komt dat daar, is op dat best, volgens he? op z'n best, hè? Ja, precies. <laughs> en is, is, is dat gelukt? Uh, dat is gelukt, maar volgens mij heeft de poniëren is onderweg toch <laughs> naar de slachter. De slachter. Ik weet het niet. nou doe ik ze tekort waarschijnlijk. Is het nu in de lasagne. Voor het verhaal alleen. Ja, ja, ja. Ja, ja Deirdre uh, viel ja. dus op die manier uit elkaar. Ja. Fungus het hit met ja. kapere varen. Uh, dan nog een suggestie van Arjen van der Mei. Uh, de Dubliners. Ja, nou ja, natuurlijk. Ja. Die, die trainen nog ieder jaar doen ze een toertje door Nederland. De sterven was wat mensen af van de band. Maar het, ze, ze zijn nog steeds heel erg actief. En uh, volgens mij in 1996... Ja, 96 Zo lang geleden heb ik ze een keer opgevangen... toen ze uh, aankwamen op Schiphol. En uh, hun eerste optreden van een, een toch acht, acht zalen tellende toeren. Uh, uh, Carré, Vredeburg. De grote mm -hmm. zalen deden ze toen. Nog steeds, een hele aardige, hele aardige mensen. En... en de Dubliners is ook echt wel... Um dankzij de pooks, zeg maar, kwam ik weer op de dubbelen. Want ze hebben ook samen dingen gedaan. En, het, uh, en uh, vooral die Ronnie Drew, die, die zanger uh, in de tijd die de, is de dood, eerst, Ja, Die, die, die is, ook, dood. is ook dood, maar die is ook, was ook toen al ja. lang uit. Die was met ruzie weggaan. Dat is echt een heel bevlogen en geweldig songschrijver. Ook, en dat had de stem als een buitenboordmotor. Echt waar? Ja? Ja. ja? ja. ja. ja. ja. Laten we Prachtig. de dubbelen ook even opzoeken voor zoek dadelijk. Misschien van ik nog even naar te gaan luisteren. Gij is met kamer. Ad van Meurs, hij zit hier tegenover mij. En uh, Ad, uh, je zei het al, je hebt in de jaren zeventig begonnen met die band Deirdre. Dat is een ja. band op, op folkleest uh, geschoeid. Toch heb je allerlei muzikale wegen bewandeld. En pas eind jaren tachtig koos je echt uh, helemaal voor de folk en de blues. Hè? Uh, ja, dat heeft een paar dingen te maken. Ik was in de jaren zeventig pianist. En ik ben op de vleugels van de punk, zeg maar, eind zeventig, begin tachtig gitarist geworden. En toen moest ik die muziek die ik kende uit folk en de, en de Americana, zeg maar... Je bent meestal maken op de gitaar en zo. Gaan we de jaren tachtig, kon ik wel liedjes schrijven op de gitaar. En toen is dat gewoon weer opnieuw begonnen, zeg maar. Ja, ja dus omdat je een ander instrument moest gaan bespelen, moest je wel voor een andere, andere muzikale eh, toon kiezen, als het ware. Maar ik heb wel de indruk dat je je in deze muziek heel erg thuis voelt. Want sinds de jaren tachtig eh, ja. heb je daar echt helemaal op toegelegd. Dat was, was de muziek natuurlijk die we ook in onze jeugd op school speelden en hoorden. En, uh, mijn eerste bandje, de naam zegt alles, het heette het Second Hand Homemade Jug and Blues Band <laughs> met zo'n fles en een banjo en een blokfluit en, en een washboard en dat was ja, uh, yeah, uh, het, de quest, can, quest can Jug Band. Die oh. jongens die zijn er ook nog. Het was een beetje de geest van de tijd, het, het, het hippiedom en dan uh, reizen en uh, je route achterna en, uh, en dan in Amerika de route achterna. Yeah. Ja, dat was een beetje waar ik in opgegroeid ben. en Later is dat uh, weer teruggekomen. Maar hadden, hadden jullie ook een soort, wat in Amerika was... In de folk een soort uh, anti-pop-houding? Anti uh, uh, ant nou, we hielden eigenlijk van alle muziek. Dat commercie was. We hielden eigenlijk van alle muziek. Dat is later gekomen. We, natuurlijk wat glad en slik ja. was, dat was natuurlijk fout. Maar ja, dat zat je gauw toch bij mensen als Andy Williams... en, en, en ja, Frank Sinatra. Dat was eigenlijk de andere kant. Maar wij draaiden ja, Vrolijk de Deep Purple and Black oh, en Black Sabbath. En, en, en, en wij draaiden... Ja. Bob Dylan en... God, we weten al die namen. Oh, Het was ja. eigenlijk... De, de, de, de hokjes waren nog niet uh, vol. Nee, en smaak. volgens mij zijn die hokjes... wat dat betreft bij jou ook nooit ontstaan, Ad Meurs. Want nee. als ik kijk naar de hoeveelheid beentjes waarin jij speelt... Ik noem er ja. maar een paar, hoor. De, de ja. Folk Survival Club. Dat is nog steeds. Ja, Houten en in de Gym bestaat ook nog steeds, dat volgens mij. Dat is een hobby-beentje met mijn zoon. Uh, no Blues heb je dan nog? Dat is mijn werk. Ja, weer, nou, je werkt, maar ook je, je hobby. Uh, <laughs> ja. dan, dan heb je ook een Nederlandstalige cd gemaakt. Ja, dat klopt. Ja. Dat is de nieuwste ontwikkeling in je ja. carrière. Dat had je nog niet eerder gedaan, hè? Nee, Easy Riders van de Peel. Dat is geschreven in de lute van het album van de Volks Club. Wat we 2011 in 2011 in Nashville hebben opgenomen. Het hoefde even niks. Ik had een paar leuke ideeën in het Nederlands. Ik dacht, het is wel erg blasé als ik dat nou dat ga vertalen. ga je niet doen. Dus ik heb voor de lol vrij onbevangen het een en ander op, bij elkaar gepent. En toen werd dat wat. En toen, god ja, we gaan een Nederlands album maken. Waarom niet? Hoe bevalt dat, zie je? Ja, dat is heel, heel confronterend enerzijds. En ook heel rewarding. En uh, uh, je bereikt meteen een andere publieksgroep. Of een grotere publieksgroep. Uh, uh, ik weet het nog niet. Ik ben er pas mee bezig. Ik ben nog bezig met het voelen van wat er allemaal gebeurt, zeg maar. Mm -hmm. Uh, ik ga nog wel een tweede plaat maken, denk ik, met Nederlandse liedjes. Maar nee, ik wil ja. het wel weer meer richting folk hebben. Is dit te weinig folk? Je nou, je dit dit gemaakt hebben we gewoon, nee, is te weinig folk. Maar qua wil ik het terug aan de viool en, en, en de akkordeon. En, en ja, ja de, de, de muzikale vorm van de folk. Ja. Uh, volgens mij, uh, we hadden het in het vorige week natuurlijk over, over de cosmetische folk. Ik mm. citeer Gijsbert Kamer. Uh, die gemaakt wordt door, door die groep en Manfredentzans. Heb jij altijd gekozen voor folk met inhoud? Zowel de, de muzikale vorm van de folk, ben je trouw gebleven? Maar ook uh, de zeggingskracht van die folk? Ja. Moet ik dat van mezelf beamen? Ja, waarschijnlijk weet ik dat denk heb ik. Het gaat natuurlijk om liedjes schrijven. Het gaat altijd ook om liedjes schrijven. Ik hoorde jullie discussie straks over Man Sons. Dat zijn natuurlijk rete goede liedjes. En omdat het zo'n goede liedjes zijn, klinkt het zo gewoontjes. En zo van, ach ja, dat kan iedereen. Maar dit is onvoorstelbaar goed. En ze hebben echt een eigen idioom gevonden. Ook met die beat die er iedere keer in komt. Ja, een muzikaal idioom, ja. En dat is toch wel, ja... Maar hebben, hebben ze ook voldoende inhoud als het gaat om, om, om waar het over gaat? Bij die bands vragen we dan niet af, maar als de jongen begint te zingen... zeker op de eerste plaat had ik absoluut niet het idee dat hij onzin zat te verkopen. Je hoeft het niet te verstaan om te weten of het eerlijk is. Het is eerlijk. Je voelt wel of het oké okay is. Dat is belangrijk, ja. Jullie gaat hier optreden, Atten. Daar zijn we heel blij mee. Dat doe je niet alleen. Je hebt twee bandleden meegenomen. Die regelmatig... Ja, ga die kant op en stel ze even aan ons, aan ons ja. voor. Gijsbert en ik zijn uh, jullie Toeslauwe. aandachtige publiek hier in Casaluna. En al die tienduizenden mensen thuis zijn jullie aan publiek uh, aan de radio. Stel even de bandleden voorraad. We hebben op gitaar uh, Stefan Jankowski uit Amsterdam en Düsseldorf. En op de zang hebben we van Alke Kult is ook de cd's die wij maken, produceert. En we gaan een liedje doen wat um, een serieus liedje is. Uh, wat ik schreef in 22 juli uh, 2011 toen ik aan de kust zat in België en naar de zee staarde. En toen het berichten binnenkwamen over die meneer in Noorwegen die al die kinderen vermoord heeft. Laat ik het toch even zeggen. Een, twee, een, twee, vier. Als je nog zwemmen gaat, weet dan goed, er dreigt gevaar. Weet wat je doet, ga niet te ver in zee, te ver in zee, vandaan. Let op de golfslag, let op het tijd. Ik wil je kunnen zien, blijf dichtbij. Ga niet te ver in zee, te ver in zee, vandaan. Het gevaar in de onderstroom, alles altijd lekker gewoon. Gevaar is onvoorzien en ondoorzichtig. Als je nog zwemmen gaat, wees betucht: er is hier iets. Iets hangt in de lucht, ga niet te ver in zee te ver in zee vandaag Dat verdrinkt in woordenvloed Ga niet te ver in zee Te ver in zee Vandaar Het gevaar schuilt in de onderstroom Alles altijd leg gewoon Gevaar is onvoorzien En ondoorzichtig Wees voorzichtig de hele wereld woedt een storm, raast een aast een nieuwe vorm. Ga niet te ver in zee, te ver in zee vandaag. Ga niet te ver in zee, te ver in zee vandaag. Ga niet te ver in zee, te ver in zee. Adfameurs, oftewel de Watchmen samen met Ankie Kotis en Stefan Jankowski. En uh, u hoort een nummer van uh, het Nederlandstalige album van Ad van Meurs. En soms ga niet te ver in zee. Uh, neem we plaats uh, bij ons aan de, aan de tafel, uh, stel ik uh, voor. Ga ik uh, praten met Hans Lubbers. Hans, goedenacht. Goedenavond. Dag Hans. Hans, u neem me niet kwalijk, Hans. Nee, dat is niet erg. Gelukkig. Er is een weinig voorkomende naam in uh, Nederland. Ja, dat is waar. Ik had hem inderdaad nog niet uh, eerder gehoord. Zeg, nee. Hans, jij kent Ad van Meurs, hè? Ik ken Ad van Meurs uit... Uh, vroeger uit Almelo, uit de Poort van Kleef. We hadden daar een uh, klein... ja, hoe noem je dat? jongerencentrum iets. Mm -hmm. En uh, Ad is volgens mij bij ons twee... misschien drie maanden gast geweest. Volgens mij, zelfs een keer met de Very. Girls, hebben we het daar al over gehad? Uh, ja, volgens mij is Ankie een van de Very Girls. Ja, Ankie is een van de Very Girls. Ankie Precies. De producer. Ankie stond dan bij ons achter het mengpaneel de, het geluid te regelen. En dan zong ze met de microfoon uh, de tweede stem mee. Dat doet ze bij The Watchman. Mm. Oh, dat doet, watchman. doet ze bij The Watchman. Als, ja, want Very Girl was een zangeres. Ja, ja, ja. ja. Ad, Ad kwam toen nog met een, uh, drum, een drumbox die hij met zijn voet bediende. Klopt, ja. Ja, ja, Kijk. prachtig, prachtige tijd. Herinner je dat, je dat nog, Ad, dat je in Almelo uh, optrad? Eh, nou moet ik eerlijk zijn, Almelo, Enschede, Hengelo, Oldezaal... Ik haal het allemaal door elkaar. Met de Brabantner, hè? Dus ik herinner het wel, maar ik herinner het was een totaliteit. Ja. ja. Wij hadden zo'n klein, zo klein caféetje had. en daar stond je in feite... Met... Och ja, dat weet ik nog wel, dat is er ooit een radio-uitzending geweest. Ja, ra ja dan weet, weet, weet, weet, ja, weet, weet, weet ik het weer. Radio. Ja, dan weet ik het weer. Ja, Helemaal terug in de eventjes. Ik heb, ja. nog ik heb nog cassettebandjes van jou, jongen. Dat zijn, ja. Ik heb maar weinig cassettebandjes bewaard... van al die demos die ik in die jaren dan kreeg. Ja. Maar uh, ik heb er een paar bewaard, waaronder die van jou... Oh, en die de... van de Verricor. Bewaar ze, want ik heb ze niet meer. Kijk, ja, je, ja, je hebt meen... ze nog wel, Hans. Nee. Zeg, Hans, als je het over folk hebt... Ik ook als je wilt. Kijk, nou, dat, dat moeten jullie misschien... Uh, na de uitzending maar eens even bespreken of, of, of uh, uh, dat mogelijk nee, is. Ik heb een e-mailadres ja, dat doen we allemaal na de uitzending. Gaan we nummers en e-mailadressen e met elkaar uitwisselen. Um, ik ben wel benieuwd, want jij, jij hebt dus uh, een tijd lang zo'n podium geprogrammeerd. Wat is nou jouw favoriete artiest behalve Ad van Meus als het gaat om de folk? Nou, kijk, ik, ik vertelde aan de... Dame aan de telefoon dat Sandy Denny, mijn favoriete, ik val me meteen maar met de deur in huis, mijn favoriete volkszanger is alle tijden. Is hij. Ja. Sandy Denny, kijk maar eventjes ja. naar uh, ja, ja, ja, Gijsbert nee, zeker, Kamer, onze ja. popjournalist ja. hier ja. aan tafel. <laughs> ja, maar, ja, wat ja, maakt Fairport die convention. van Verport Convention? Ja, ja, ja. Okay. ja, maar wacht even. Ja, ik straks wacht even. Straks misschien nog Sandy Denny, maar ik heb. Ik heb eigenlijk, ik denk nou even, ik heb veel meer folkbands uit Nederland ook geprogrammeerd. Mm -hmm. Of niet veel meer, maar enkele. Bijvoorbeeld Reboelje uit Friesland, denk ik opeens. Dat is een Friese band. Okay. Uit de tijd van de Watchmen. En die deden een soort, ja, ook elektrofolk. Ik bedoel, ele elektrische, elektrische gitaren. Dus geen drumcomputers, mm -hmm. dat bedoel ik niet. Elektrische gitaren, harde dingen. Een beetje, zeg maar, you maar dan meer volkachtig. Zegt iemand dat aan tafel iets? Ja. Geboelje is... uit Friesland. Okay. Marius, Marius de boer. Ja. Oké. Okay grote zanger die ook in het prachtige procesproject Cohen in het Fries heeft meegedaan met anderen. Uit Friesland komt sowieso fantastische folk. Oké, okay, Dus Hans, Hans, a, a, a, uh, uit Friesland komt fantastische folk, zeg je. Uit Brabant uh, komt uh, mooie Cido folk. Sido Martens, Martens van Fungus inderdaad komt uh, ook uit... Uh, Pigmiet, is trouwens ook uh, Fries? Ja. Of niet? Ja. Ik niet Friesland. Ja. Kijk eens aan. Hans, ja, uh, ik hoor wel dat jij een groot, groot liefhebber bent van de folk. Waarom hou je zo van folk ten slotte? Nou, ik, ik ben gewoon heel brutaal. Ik wil nog één ding erbij gaan vertellen. Kijk, wacht, nee, nee, nee, Hans. Nee, je, je mag, mag wel heel brutaal pak. zijn, maar ik okay. ben nog brutaal. Ik wil weten waarom jij van folk houdt. Ik hou van folk omdat folk eigenlijk, als het goed gespeeld wordt, hele pure muziek is. Ik heb tegenwoordig thuis een kleine opnamestudio. Oh, yeah. En ik werk yeah. samen met een Almeloze <laughs> muzikant, een accordeonist. Yeah. En die maakt in feite de meest pure folk die je maakt makend voorstelt. En hoe heet die man? Alexander Schroemaker. Alexander Schoemakker, zijn... die naam gaan we onthouden, en, en Hans... een van zijn beste nummers is Huttenklaas. En dat is een 19e-eeuwse bandiet, daar gaat dat nummer ja. over, een seringmoordenaar. Daar heeft hij een nummer over geschreven, geheel na analogie van de geschiedenis... En dat nummer hebben wij bij mij thuis opgenomen. En dat klinkt fantastisch. Je kunt het wel vinden op internet. Nou, we, we gaan op zoek naar Huttenklaus van Alexander Schoenmaker. En speciaal voor jou laten we een klein fragmentje horen van jouw favoriete folkartiest aller tijden, Sandy Denny. Hans Libbers, dankjewel. En een En nacht. See you. Ciao. en de rest van de Fairport Convention. Wat is uw favoriete folkartiest? Zijn er folkliedjes die u in het bijzonder raken? Of zijn er concerten waar u goede herinneringen aan heeft? Bel ons, 0800-1121. Mail naar casaluna@cnv.nl of twitter met hashtag Casaluna. Ook als u vragen wilt stellen aan Gijsbert Kamer of aan Ad van Meurs... ook dan bent u welkom hier in ons Huis van de Maan. Lars, goeienacht. Goedenavond kerels. Nou, goedenavond zeg. <laughs> ja, ik was bijzonder verrast door uh, Gijsbrecht Kramer zijn uh, opmerking over de pooks. Oh, want? Uh, ja, ten eerste, omdat uh, zij hebben zo ontzettend veel uh, betekend voor de nieuwe... Uh, ja, punkvolkrichting. Uh, nou, dat is een oneindige... Uh, verhaal, maar daar ga ik nou niet over beginnen. Nee, maar je bent het eens eigenlijk gewoon met Rijspert dat, dat, dat het een band is die veel invloed heeft gehad en die... Uh... Ongelooflijk veel invloed. Uh, Shane uh, die had al invloed ten eerste uh, eerst in de punk scene. Mm -hmm. uh, met zijn uh, Dat is die dichter, hè? Shane McCown, ja, ja. die kwam oorspronkelijk uit de punk, uh, in Londense punk. Ja, ja. de ja. nips was zelfs zo erg dat... Uh, uh, meneer uh, uh, van de police, hoe heet hij ook alweer? Stinking <laughs> waarschijnlijk. Uh, de bassist, meneer uh, ja, uh, zelf. Ja. Uh, en dat hij zijn eerste bandje was een punkbandje, maar ja, dan werd hij uitgeflikkerd omdat hij te goed was. <laughs> <laughs> dat speelde zich in die tijd, maar ja, dat maakt niet zo dat is, uh, heeft niks met dit verhaal te maken. Maar wat, wat is jouw verhaal, uh, behalve ja. dat je ook een groot fan bent van de Pokes? Nou ja, ja groot fan. Ik ben een goede vriend geworden van ze. Kijk. Uh, wat gebeurde was, ik ben, een, uh, ik ben kunstschilder van. De ja. Van. En uh, daar was er een cafeetje in 1988 uh, van een vriendin van mij in Heerlen. Ja. En uh, daar, zit ik, uh, daar had ik altijd mijn schilderijen hangen. Het was zelfs zo erg. Ik had daar zo'n hoekje. En als, uh, ter plekke maakte ik dan nog wel eens portretten en uh, zo. Ja. Dan, uh, ja. Ja. Maar uiteindelijk, daar zat op een gegeven moment een pik naast me, ja. en die heette Steve McLennan. En uh, hij was de, toen tijd, uh, de stage manager van de Pooks. Kijk, eh, en eh, die, die man die naast je zat, die heeft je in contact gebracht met de Pokes? Nou ja, het is zo, dat uiteindelijk heb ik hem een paar dagen op sleeptouw genomen, want hij had niks te doen, Dat was een paar dagen voor Pinkpop. Mm -hmm. En uh, nogal wat feestjes bezorgd dit, maar uiteindelijk, uh, ja, we, we, we konden hem nogal vinden met mekaar, ja. die man die was, had een levensverhaal, dat is ongelooflijk. Maar Lars, ik ga, ik ga even vragen of je een beetje vaart wil maken met je verhaal, okay, want sorry, je ontmoet sorry. deze man ah, en hoe ben je, je vervolgens bevriend geraakt nee. met de pooks? Steve McLennan, hun stage manager. Ja. Uiteindelijk kwam het erop neer dat ik uh, in 88 midden tussen de jongens kon gaan staan schilderen. Hun, ja. portretten. Uh, of gewoon live, 65.000 uh, man voor je. En je kunt daar lekker gaan staan painten. Dus je hebt smaken. de pooks geschilderd, begrijp ik. Ja, ja. Uh, en heb je die portretten nog langs? Nou, ik heb er inderdaad nog wel wat van, maar de meeste uh, hebben zij, maar er zijn er nog wel wat, ja. Nou, dat is een bijzonder verhaal dat je de pooks hebt geschilderd. Lars, dank je wel voor het bellen. En ik wens je nog een uh, goede nacht. Uh, een echte fan, hè? Wie, ja. wie kan dat? Heb jij nooit gedaan? Uh, de Ik de, heb foto de gezet? Ik heb nog nooit uh, kunnen schilderen. Laat staan geschilderd. Nee, nee, uh, nee, nee, nee, nee, precies. Me. We gaan weer luisteren naar uh, Ad van Meurs. Want als we uh, zo'n goede band in huis hebben. dan willen we die natuurlijk uh, ook uh, horen. Um, het volgende nummer, terug naar de hei. Uh, dat staat ook op een album van natuurmonumenten. Een album met allerlei nieuwe liedjes rondom het thema natuur. in opdracht gemaakt van natuurmonumenten. Wordt over twee weken gepresenteerd volgens mij. 19 april. Dit liedje staat erop. Komt ook van jouw album En Soms. Terug naar de hei. Advermeurs, de Watchman. Slecht nieuws uit Utrecht. Het is toch nog snel gegaan Dat extra setje morfine Heeft zijn werk goed gedaan Het is nummer drie nou wel van onze klas Ons clubje van zeven Zeg mij wat is dood Zeg mij wat is leven Ik wil terug naar de heil Naar het veld ik wil lopen met een hond, terug naar de hei, even raken aan goede echte grond. In de regen, in de mist, als een oude Indiaan. Even alleen met de dingen, in de dingen. Zie vader gaan door de stad, beschuit met muisjes, geboortekaartjes, nog nooit zo druk gehad Het was vannacht, zo tegen drieën, en toen is het kind geboren. Het geluk is te groot, want het heeft voetjes en vingertjes en oogjes en zulke oren. En terug naar hij, naar het vuil.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 Dat is mooi En therapie Dat is al best Maar een goed gesprek Met jou is veel beter Een potje vrij Doet de rest Maar soms als het Donker wordt En het net zich langzaam Salaat En je ziet een vreemde voor je staan En daar ben je zelf In de keuken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 leven alleen met de dingen in de dingen te staan. Hout van Meurs, The Watchman, samen met Akikultus en Stefan Jankowski. Het nummer dat terug te vinden is op het album En Soms. U kunt reageren 0800 1121 u kunt uh, bellen... Uh, u kunt ook uh, mailen naar Kazaluna.nl of u kunt twitteren met hashtag Casaluna. Aan de telefoon, Tjerk. Tjerk, goeienacht. Tjerk, ben ja. je daar? Ja. Dag, Tjerk, goeienacht. Je hebt een vraag uh, voor Gijsbert, hè? voor Gijsbert Kamer. Popjournalist Gijsbert Kamer. Ja, ik heb een vraag. Wat is er gebeurd met uh, 16 horsepower... Sixteen um, 16 Horsepower als band bestaat volgens mij niet meer. Eerst even, wat voor band is oh, 16, 16 Horsepower? 16 was een Amerikaanse rockband met ook sterke uh, folk-invloeden. op een laatste, even laatste plaat, volgens mij, hebben ze ook veel uh, echt folk-traditionals gespeeld. Wayfaring uh, ja, Stranger. Mm -hmm. En... Um, ja, en, en uh, Dave Eugene Edwards... die is, uh, heeft een, an is een andere band begonnen... Wovenhand. Woven en is ja. wat, wat hardere, uh, donkerere muziek gaan maken. En wat minder beïnvloed door de folk. Dat is eigenlijk... Uh, en uh, Sixteen Horsepower bestaat helaas niet meer. Want ik vond ze eigenlijk een stuk beter dan, uh, dan Wovenhand. Maar daar gaat het nee, om. Nee, maar mag ik wat vragen? Ja. Als ik naar Manfred Sons luister... Mm -hmm. Ja. Denk ik... Uh, Sixteen Horsepower was zoveel beter... Ja. Hoe, hoe, hoe kan ja. het dat die band niet is doorgebroken? Ja, een andere, andere tijd ook. Uh, het, het is inderdaad waar. Ze waren, hier in Nederland waren ze wel even heel erg populair. Maar wanneer was deze band 16 Horsepower populair? Uh, begin uh, halfweg jaren 90. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Ja. Ja. En ik, ik heb zelfs nog een keer een film over zeg maar. En een, een de Muziek uitzending was ik bij. Ja, dat was oh ja, bij de VPL. Ja, dat ja. even terzijde, maar het, het is een. Uh, nee, het, het, het is, uh, maar dit, uh, uh, Six in David Jean Edwards. is een zeer bevlogen, zeer godsvruchtige zanger. Die, uh, die uh, nie, geen muziek maakte voor lol. Die zou het niet accepteren als daar uh, mensen in Polonaise. Uh, of niet accepteren. Dat was niet waar hij. Nee. Waar, waar, waar hij. Maar hij uit was. Het was nee. zeer. Nee. Be, be... Maar het was toch muzikaal? Was het toch, toch veel beter? Nou, dat, nee, dat, nou, nee. dat Wat al vind jij al het, van nee. Meurs? Nou, die, die, die hebben een paar keer geboekt, die, die nee. David Chuchin. Met die jongens die zaten ja. echt aan de alternatieve kant van Precies. de streep. En dan zat ja. zo'n religieuze ondertoon ja. en alles wat het heel erg. Heel religieus. Ja. Extreem maakte. Ja. En wel gek. Ik vond het echt de gekke muziek, ja. maar dit het het zit echt aan het, in het alternatieve segmenten ook. Nou, daar en daar, het, was geen, het was geen gezelligheidsdier. Nee, nee, nee dat is... Uh, ja, nee, maar, maar Sturm en maar, maar. drang en wonden. Ja. Uh, en Mumford wond, ja, ja. ja, ja. en, en Sons, die, die gaan duidelijk met, met hun geluid... Of die willen gewoon... Ja, dat, dat, dat, dat zijn wel gezelligheidsdieren, die willen gewoon ja, het, leuke het, muziek maken. Het verschil tussen die band 16 Horsepower en Mumford en Sons. Tjerk, dankjewel voor het bellen en een goede nacht nog. Dankjewel. Dan ga ik eens even kijken naar de mails die binnenkomen. Er komen over heel veel suggesties binnen uh, over, over uh, bands die, die uh, volgens onze luisteraars uh, folk maken en die misschien wat te weinig gehoord worden. Ehm, um, even kijken, Brandon Grace. Dat zit jullie niks. Zien. Nee, nou, Hetty de Klerk uh, suggereert allemaal, Brandon, nee. Grace. Brandon Grace. Brandon Grace, moeten we misschien toch eens naar luisteren. Dat is. Ehm, uh, um, dan een vraag van Jos Jongeling. Wat jij vindt, Gijsbert, van de onnavolgbare ritmiek van het gitaarspel van Mr. Mumford? Nou, dat is een onnavolgbare ritmiek. Ja, je hebt wel meer van dat, dat soort gitaristen, zeg maar. Maar dat is, dat is inderdaad wel, dat is wel een bijzonder ding van hem. Mm -hmm. Dat is ook leuk om naar te kijken, uh, altijd dat soort uh, dingen. Ja, ik kan er niet zoveel over zeggen. Ja, het, is, het, is, het is een ding. Ja, het, is een, het is mooi. Of <lacht> mooi, het is, het is leuk om naar te kijken. En dan een suggestie van Eve Stavenuiter. Kate en Anna McGarrigle. Ja, van Meurs klikt. Die, die hebben de mooiste plaats van de 70-jarigen gemaakt. La Complente Sainte-Catherine gemaakt door Joe Boyd. Joe Boyd, de producer, die ook regelmatig Verklein Convention uh, produceerde. Ik en denk. ook ons een keer geproduceerd heeft. Oh ja? Yeah? Ja. En Kate McGarrigle is uh, vorig jaar gestorven, helaas. En zij is de moeder van uh, Rufus Wainwright. Een ja, muzikale ja. familie. Ja, ja, ja. Wayne Wainwright is het net zijn vader. Ja. Maar die uh, plaat, uh, La Complainte pour sainte catherine is echt een hoogtepunt in het songwriting folk van de ja. jaren 70. Het was een grote hit in Nederland ja. ook in de jaren 70. Ja, ja. uh, Canadese zusjes, als ik me niet vergis. Ja, Montreal. Ja. We gaan luisteren naar een fragment uit dat bekende liedje: Complainte pour sainte catherine van Kate... en daarna McGarrigle. Plant, ja, Sint Catherine, katharine Kettenen en namelijk Kerrigal. Veel uh, folkfans die luisteren uh, vannacht, dat is wel duidelijk. Maar Ad van Meurs, hoe is het gesteld in folkland Nederland? Uh, God, jongens, dat is een moeilijke vraag. Ik weet dat er her en der is er balfolk. Ik zal het even uitleggen. Dat zijn dus uh, vaak jonge mensen en ook oude mensen die traditioneel dansen op folkmuziek. En het is een rage die in België gestart is en nou binnen druppelt in Nederland. En maar het, het zit echt aan de in de underground. Dat, dat komt niet in de normale media, maar overal gebeurt dat. Dus in die zin goed. Uh, of een grote festival zijn met echt veel folk. Ja, we, hadden, of we hebben folkhoods in Eindhoven, wat al 11 jaar of 12 jaar bestaat. Maar dat gaat dit jaar niet door. Uh, er is financieel iets, maar we doen wel aanstaande... Zondag hebben we een benefiet in Eindhoven... om dat folkwoeds een uh, hard onder de riem te stoppen steken. En, uh, dus er is wel een goede hoop dat dat binnenkort weer aangezwengeld wordt. Dus, uh, maar er is, wat mij altijd opvalt er is, zo'n yeah. groot verschil alleen al tussen Nederland en Vlaanderen. In Vlaanderen ja. heb je het Ranuta Festival, dat is een grote uh, ja. festival op folk leest ja. geschoeid. Er komen ook veel andere bands. Ja. Maar het is echt een, een populair genre in België sowieso. Ja. En hier is het een beetje vechten voor die folkmuziek. Ja. Rowan ze dan uh, uitgezonderd, de band die je al noemde. De Limburg. Ik heb er wel band. een theorietje over. Het is zo dat in het onderwijs in België is nog veel dedelijker dan bij ons voor. Voor, voor een Belgisch kind is het toch steeds veel normaler... om uh, een klaginet te leren bespelen. Of, viool, dan of een akkoord ja. dan akkoord Op de lage school, gewoon ja. verplicht. Die ja. kinderen leren een instrument te spelen. En dan ja. kom je veel eerder uit bij... Ja, focus kun je niet even doen. Er is dus niet drie akkoorden op een gitaar. Dan moet je maar echt is het eigenlijk gebrek aan opvoeding... Dat, dat wij die folkmuziek een beetje uit het oog zijn verloren? Wat, wat vind je trouwens van de theorie van Ad? Nee, ik denk dat er heel veel in zit. Maar wat Ad ook zeggen, wat het misschien niet goed benadert... ook focus is inderdaad... Dat is niet echt geen drie akkoordenwerk. Dat nee, is de dat echte, als je het pentangle en zo neemt. Echte, dat is ja. heel ingewikkelde muziek. De, veel, uh... Focus ook alleen maar mooi als het echt goed is. Als het, ja. je, je kan niet een beetje... Je kan niet een beetje Bach spelen. Het moet er zijn. Het moet er helemaal zijn. Dan, zeker ja. als het zich bedient van keltische tunes. En keltische ja. ritmes en dingen. Ja, het, is, het is of te gek of het is niks. Ja. Dus ja, dan moet je toch een beetje van goede huizen komen. Maar heb jij in die zin nog veel zendingswerk te verrichten? Uh, ik als programmeur blijf wel kijken naar die dingen. Want je ja. programmeert bijvoorbeeld... Uh, uh, zalen in Eindhoven. He? Ik Mujieke programmeer centrum, in Frits in, uh, in Eindhoven. Frits Philips, ja, ja, ik medeprogrammeer mede het Song Festival. Maar dat zit er echt in een songwriter... Uh, ah, ja. dingen. Maar ik programmeer de focus in het begin. Tijd en ik doe suggesties. En ik ken wel veel mensen erin. En, en we volgen het. En, ja, uh, ja. Ja. Ja, het maar wat dat betreft is, er, is nog veel werk te verrichten. Ik weet het niet. Ik, ik kan het niet zo goed zeggen. In, in, de, in de, de grote media... Blijft het gewoon onderplicht op alle radiostations. Alles komt langs. Ook wereldmuziek op Radio 6, als ik dat juist heb. Alles. Ja. Maar folk niet. Terwijl als je naar Amerika gaat... Ik wil even reclame maken voor je. Wij zetten altijd www.folkally.com aan. De hele dag. En er komt alles langs en Het is zo fantastisch. En ik snap ook niet waarom het niet is. Ik weet het niet. Misschien nee. moet er nog iemand ergens in doen. Hij nou ja, Nederland houdt sowieso niet echt van muziek. Dat dat dat, voorop oh, dat, dat is, is wel even, dat een heel pijnlijke ja, conclusie. conclusie. Nee, maar dat is echt zo. Dat, dat, we, we houden van, van, van, van, van modus, trends en we houden van het Nederlands lied. De, uh, de, de, de, ja, de, de, maar daar moet ik op laten wat ik zeg. Want ik stond net in het Nederlandse zingen. Ja, van, nee, maar uh, daar bedoel ik eigenlijk <laughs> nee, meer. De, de, de, de, het, ja, het, de, de, het volkslied. Maar het Nederland waar, zeg maar. houdt niet van muziek, vind ik wel een hele Als je kijkt naar Engeland en Ierland, daar gaan mensen veel meer in op in de muziek. En ook in de traditie. Daar, daar, daar, daar geven ze ook al veel meer aan elkaar door. En het, uh, in Nederland is het altijd heel erg... Uh, natuurlijk hebben we wel publiek, maar... Uh, heel, heel, ja, heel volgzaam. En, uh, en, uh, ja. Nederlanders houden van succes. En, roemen, houden heel... en, van roemen. en daar hoort al muziek bij. Dat kom op de tweede plek. Ja, maar misschien nemen Nederlanders uh, uh, muziek ook te weinig serieus. Wat je zegt, muzieklezen op de school bestaat nauwelijks meer. Bestaat namelijk. Ja. Ik kan me nog herinneren dat ik op de lage school zit dat wij naar het Bramse Orkest moesten. kun je zeggen, is dat goed of is dat fout? Toch heb ik toen een paar stukken gehoord. waarvan ik zeker weet dat iedere tienjarige nu het nooit gehoord heeft. Ja, en misschien heeft dat je, je muzikale vorm wel ja, mede bepaald. Wat je niet weet, weet je niet. Nee, nee. Gaan we naar je luisteren, Ad, stel oh, ik shit, voor. Ja, ja, ja, ja, op naar de microfoon. Ankie en Stefan staan op je te wachten. U kunt nog steeds bellen, u kunt nog steeds uh, reageren. Uh, u kunt uh, favoriete folkartiesten, favoriete folknummers aan ons doorgeven. 0800 1121 of uh, twitteren met hashtag kazaluna. Uh, je gaat nu in het Engels zingen, hè? Ja, Engels ja. Welk uh, nummer is dit? Het heet The Emigrant, wij noemen het Far Off Land. En het komt ook voor op die film, uh, Searching for the, Heart, the Heartlands... die een vier jaar geleden. Jullie U van de Wolf is dat NCV? Oh nee, dat is de NOS. Uh, dat Sorry. is de, de NTF volgens mij. Je hebt die, wat voor film is dat? Dat is een documentaire uh, die gaat over de cultuur en ook veel muziek in, in het midwesten van Amerika. Oké, okay, we gaan naar luisteren. Atmeurs, The Watchman. 1, 2, 3, 4. of a far-off land Dreaming of a far-off land Dreaming of a far-off land Lonesome blues and walking shoes Drinking with my friends In the bar on the too Till I know who I am I'm dreaming of a far-off land Hear the whisper in the wind Hear the whisper in the wind Hear the whisper in the wind The Language of flowers Comes to you like a friend In your weary hours When you're down and out It's then You'll hear the whisper in the wind and marry you I'll come back and marry you I'll come back and marry you When my fight is over Walk the mile in style as the wildest drover Bring you all four leaves Of the humble clover I'll do I'll come back and marry you The Immigrant, Ad Vermeers, The Watchman met Ankie Kultjes en uh, met Stefan Jankowski. Aan de telefoon heb ik Arie. Arie, goeienacht. Hé, hey, goeienacht. Um, volgens mij heeft Ad Vermeers nog gespeeld in de band Blijstift. En hadden ze een nummer Ambition, klopt dat? Blijstift. Had je daar ook al in gespeeld? Het was, was in het jaar dat ik van piano naar gitaar switchte... met vrienden uit Deurne een bak herrie ging maken en dat werd pubrock... En uh, dat klopt. Kijk, Blijstift. Ja. Dat is goed dat je dat nog kent, eh, Arie. Je, ja, maar, je maar, houdt ook uh, van folk, hè? Uh, Jazeker. Ik, ik had Blijstift nog zien optreden in FNA destijds. Maar ik hou ook ontzettend van, uh, van folk, van, van heel veel muziek. Maar folkmuziek, dat, dat liedje wat ik net hoorde, ja, dat is warme muziek. Dat, ik zit hier bij mijn houtkakeltje, die nog na zit te smeulen. En, en dat straatgezelligheid uit, dat is muziek. Ja, dat, dat, dat, dat geeft warmte af. Dat, dat is heerlijk om naar te luisteren. Ja, zijn er ook andere folkartiesten die je, die je uh, graag hoort, behalve had? Uh, Jazeker. Uh, Istar uit België, Kent Heat natuurlijk. Maar oh ja, Istar, die de... hebben nog aan het Songfestival meegedaan, hè? Ja, mijn... Ja, mijn nichtje, in Il... de Jalini. ja, ik zal iets zeggen verder hoor, maar dat ken ik toch ja, weer. Mijn netje, Ilse Vrooman speelt daar dwarsfluit in. Oh, kijk. Maar je hebt ook natuurlijk Kent Heat en Wannes van der Velde. Want, ja. oké, okay, Willem van Manderen is natuurlijk geweldig, goed. Maar Wannes ja, van der Velde ja. met Ik wil door de straten zwerven in Antwerpen, typisch op zo'n platte Antwerpen. Zo ja, Wannes van, van der Velde is echt wel een icoon van de Belgische, van de Vlaamse folkmuziek. Hè? <laughs> ja, zeker. He, maar uh, daarnaast is je natuurlijk van ieder jaar. Iventar voor Ja. He, ...en, en, en Dranoeten nog in België... ...maar uh, ja, met name door Balvolk... Wat, ...wat net vernoemd werd in de uitzending... ...denk ik toch dat Volk weer terrein aan het terugwinnen is... ...en zeker nadat ik vijf jaar in Ierland gewoond heb... ...en, en, en met de echte Ierse Volk te maken heb gehad... Mm -hmm. uh, ...de Dubliners kent natuurlijk iedereen... ...die trouwens ook mateloos populair waren in de 70e jaren ...en daarna helaas leeft er bijna niemand meer van de band... Mm -hmm. ...en natuurlijk uh, hadden we net gehoord... ...Kate en Anne McGarrigal... De, de mix tussen folk en reggae, ja, dat, dat nummer, ik was een jaar of 12, 13, dat vond ik toen ook schitterend. En ik draai het nog steeds. Ja, nog steeds een fan van uh, heel veel verschillende soorten folkmuziek. Ik hoor het. Arie, dankjewel voor het bellen. Oké, okay, En een goede nacht. Dan aan de telefoon meneer Rijtsma. goede nacht. Ja, hallo. Dag meneer Rijtsma. Ja, ik wil maar even beginnen met uh, de mededeling dat ik een uh, jaar of negen geleden in Dublin in... Uh, het Heilige de Heilige Berg geweest, dat is O'Donoghue, die pub waar de Dubliners uh, zijn begonnen. Mm -hmm. En hoe was het om daar te zijn? Ja, dat is ja je kan dat, nou ja, het, het principe van een pub, ja, dat weten we allemaal. Je, je, dat je kennen we, ja. Een, je drinkt een, uh, een pint of bier en je gaat weer weg. Maar niet overal maar spelen in, uh, de Dubliners. Nee, nee, die spelen daar zelf niet. Nee, oh, nou, jongen, zijn Waar waren op... ze er niet, hoor? Dat valt dan weer een beetje tegen. Sorry. Nee, ja, bij die jongens die. die. Goh, die, die zijn al 50 jaar uh, onstage. Nee, maar kijk, uh, het is wel zo, dat weet ik... dat ze doet nog altijd wel heel regelmatig... Uh, gewoon met die oude mannetjes meespelen, hoor, die daar zitten. Zeg, meneer Rijtsma, houdt u ook van de muziek van de Dubliners? Ja, kijk, het is bij mij begonnen eigenlijk met de Every Brothers. Want dat is natuurlijk... Uh, daar begint eigenlijk bij mij het hele verhaal, hè? Mm -hmm. En uh, ja, dan ga je langzaamaan ga je verder. Dan kom je bij de Dubliners en dan kom je bij... Uh, bij en, maar dan ga je ook bij anderen. Ik ben, in, ik ben inmiddels al heel veel, heel lang een hele grote fan nog altijd van de Corrie's. De Corrie's? De Corrie's. Ik kijk even naar Gijsbert. Schots, het duo Oh, een duo Ken je ja, die grijsband? Die mm, ja, fantastisch. Maar ja. in die pub, nee. ja, dat is geweldig. Dat is hartstikke, als je daar om zeven uur uh, binnenkomt, dan moet je daar blijven zitten. Want als je weggaat, kom je er niet meer in. Nou, oh, kijk, dus dat is zo populair, die pub waar de ja, dubbelers uh, begonnen zijn. Het is, uh, het is een bedevaart. Ja, een bedevaartsplek. Was dat voor u het is ook een het geval? ja. Was dat voor u ook een beetje het geval, meneer Rijtsma? Ja, dat was voor mij ook wel een beetje. Ja. En overigens wil ik nog even zeggen dat uh, als je het over uh, folkprogramma's hebt... Ja. Uh, Wim Kerkhoff die heeft op Radio Rijnmond elke uh, zaterdag van 5 tot 6 een uh, country-programma. Oh, van die Amazing Stroopwafels. Ja, ja, ja. Ja, oh, nee, ja, dat is ook ja. wel goed. Ja. Ja. Oké, okay, nou dat is een goede tip. Ja. Uh, elke en zaterdag. Verder, hè? Ook, nee, meneer Rijtsma, nee, maar u, u, u heeft misschien nog heel veel te vertellen, maar wij willen ook nog heel graag een keer naar Ad van Meurs gaan luisteren. Ik heb ja, wel een okay. klein cadeautje voor u, want u ging op Bedevaart ja, naar de pub heb... van de Dubliners. En voor ja, u oh, spelen we ik... een liedje van de Dubliners. Is dat een goed okay. idee? Speciaal voor u meneer Reisma. Goeiedag nog. Goed. Dag As I was going over the far-famed Kerry Mountain. I met with Captain Farland, his money he was counting. I first produced me pistol and I introduced me Raker. Saint Stan and Deliver for you are a bull. Whack, call the daddy-o, whack, call the daddy there's in the jar. I counted out his money and it made a pretty penny. I put it in my pocket and I took it home to Jenny. She sighed and she swore she never would deceive me. But the devil take the woman for they never can be easy. But she ain't a doodoo-da-da. Meneer Rijtsma baden zich weer even in Dublin, samen met de Dubliners. Tijd voor het laatste optreden alweer van uh, Ad van van The Watchman. Um, wat is het laatste in een stuk dat jullie gaan laten horen? Het nummer heet de Soundtrack van het Leven. De Soundtrack van het Leven? En dan moet ik bij vertellen dat ik het NRC lees... en al jarenlang is het laatste pagina van de zata is de rubriek, het heet Soundtrack van het Leven. Ik wist het niet. The Watchman. 3, 4...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 Meeuwen, zee. De zoutrek van het leven is een album dat maar groeit. Steeds meer ratel en ruis omringt wat er leeft en bloeit. Maar mijn liefste zegt de mooiste in mineur, mooiste in mineur. In mineur gaat het nooit over tijd of geld. Maar hoe het licht hier binnenvalt, dat is wat telt.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 Maar mij liefst is het mooiste in mijn neer, mooiste in mijn neer. Mijn liefst is het mooiste in mijn neer, mooiste in mijn neer. Soundtrack van het leven. Ad van Meurs, Anki Koetje, Stefan Jankowski. Dank jullie wel uh, dat jullie hier uh, wilden optreden... vannacht in Casaluna, waar de focus centraal stond. Uh, Gijs met de Kamer, popjournalist. Uh, uh, Zaterdag Mumford Sands in, uh, in Amsterdam. Jij bent er niet bij, Ad van Meurs. Ga jij naartoe? Nee. Jammer dat je er niet meer bij kon. Ik wist het niet. Je wist het niet? Het was ik in een vlucht... Een, hoe zeg het, een, uh, Vloek en een zucht. Vloek en een zucht was het uit, uitverkocht. Ja, ja, binnen een half uur was het uh, uitverkocht. Ja. Uh, een band die, die veel aanhang heeft, ook hier in Nederland. Uh, denk jij tenslotte Ad, dat uh, het optreden van zo'n band uh, iets kan betekenen voor, voor jullie muziek in Nederland? Ja, ik denk het wel. Ik, ik, ik merk het heel veel in, in, uh, in Eindhoven. Er zijn diverse clubjes en jongens die uh, allemaal muziek durven te gaan maken. Die eigenlijk uh, de weg die opgewoken is door het Sound. Er wordt weer vo echt voluit gezongen, voluit akoestisch gespeeld. Mm -hmm. En, en, en dat is absoluut aan de hand. Dus dat speelplezier komt terug. En of het dan folk heet, ja of ja. nee, dat ja, maakt, ook maakt eigenlijk niet Samen uit. lalala zingen. Ja, ja. Zo, dat allemaal. wel zo. Is er eigenlijk, uh, uh, ook op muzikaal gebied... is dat misschien wel de conclusie van vandaag... behoefte aan saamhorigheid? Nou, dat is er altijd natuurlijk. Maar het is mooi als, als er zo'n band is die dat, uh, die dat uh, kan, uh, kan, kan bereiken. Dat mensen, nou, als, als het allemaal zo is... als het zich voortzet in de rest van het land wat Ad zegt... dan zou het prachtig zijn als... ze. Als je echt weer gaat zingen... Het, het, Neem jij dat ook waar, spokjournalist? Het, het nee, ik heb dat nog niet echt... Maar dat ligt, wat ik zei, er is wel behoefte aan, aan, aan, aan meezingen in de zaal. Dat merk ik wel dat het meer is dan, dan een paar jaar geleden. Of de beleving verandert ja. een beetje van cool naar yeah. ja. Ja. Van dat cool, naar je. Ja. En dat hebben we mede te danken aan Mumford en Sans. Ja. Het mag dan wel een niet echt inhoudelijke focus zijn. Het mag ja, een cosmetische focus zijn. Ik. Maar wel een band die veel uh, uh, uh, losmaakt. Ja. Uh, niet alleen eens bij de mensen die uh, gaan kijken komende zaterdag in Amsterdam. Ik bedank jullie enorm voor het komen. Meurs, Ankie Groot, Stefan Jankowski. Dank jullie wel voor het spelen. Gijs met Kamer, uh, popjournalist van de Volkskrant. Dank dat je hier uh, wilde zijn. Ja. Dat je het belang ja. van Mumford en uh, wilde ja. duiden. En ik dank natuurlijk u voor het bellen voor het mailen en voor het twitteren. En wie zaterdag naar Mumford toe toegaat? Heel veel plezier natuurlijk. Morgen praat in Casaluna Frank du Moche met Koos Boer. Koos Boer is hoogleraar Algemeen Belastingrecht. En nou, het lijkt me een belangwekkend gesprek... zo vlak voor de datum dat u uiterlijk aangifte moet uh, gaan doen. Zo dadelijk klinkt de nacht anders hier op Radio 1. Dankzij Roel Koeners. Daar wens ik u alle soorten van genoegen bij. En wat ons betreft dus heel graag tot morgen. Tot goeien nacht nog.